Bijna al het ziekenhuispersoneel is nodig voor coronazorg. En daarom worden geplande behandelingen die niet meteen nodig zijn voorlopig uitgesteld. Zo druk is het weer in de ziekenhuizen, vertelt zorgminister Van Ark. Zorg die planbaar is, maar niet acuut, die gaan we nu uitstellen. Denk bijvoorbeeld aan een herniaoperatie. En zorg die echt nodig moet zijn omdat uh, het anders gewoon je, uh, je, je leven kost... of onherstelbare gezondheidsschade, die willen we echt door kunnen zetten. Ziekenhuispersoneel is vaak zelf ook beschikbaar. Met, waardoor collega's meer moeten werken en openstaande diensten moeten opvullen. En alle handen zijn nodig aan de bedden met coronapatiënten. Ziekenhuizen gaan het aantal IC-bedden ook weer uitbreiden, van 1150 naar 1450 bedden. Als je gevaccineerd bent, kom je alleen in het vaccinatieregister als je dat wil. Daarin wordt bijgehouden wie wel en geen prik hebben gehad en daarmee kan het RIVM kijken of de vaccins werken, maar alleen dus als je toestemming geeft. Eind maart moet de boel werken, wordt ook nog uitgevoerd. Gezocht of zo'n registratie ook een soort vaccinatiebewijs kan zijn... ...zodat je bijvoorbeeld op het vliegveld kunt laten zien dat je ingeënt bent. Voor het eerst is corona ook opgedoken op de Zuidpool. 36 mensen die op een militaire basis wonen daar... ...zijn allemaal positief getest. Door drie bemanningsleden van een bevoorradingsschip... ...is het virus op Antarctica gekomen. De mensen die op de Zuidpool wonen zijn nu naar een stad gebracht. Een nieuwe ploeg is negatief getest en zit nu op de basis. En iets meer dan een uur geleden klonk het Friese volkslied uit de Groningse Martini-toren. Het was een idee van een Friese studentenvereniging. Die betaalde er ook een hoop geld voor, 2500 euro. Het gaat naar de voedselbank. Een Fries volkslied in Groningen ligt gevoelig. Er werd zelfs geld ingezameld om het niet te spelen, maar zonder succes. Het weer, vanmiddag is het wat vaker droog. Het is tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het opnieuw grijs en regenachtig, maximaal 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 U kunt tegen lokaal tarief 24 uur per dag bellen naar 0900 0767. Het is ook mogelijk uw hart te luchten door te chatten via luisterlijn.nl. Laten we er voor elkaar zijn, ook al kunnen we niet met elkaar zijn. Zanfoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. Zie, FN. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. ZFM, luncht. Ja, hallo lieve luisteraars. Welkom terug bij het tweede uur van deze lunchroom op de dinsdag 22 december. Nog een paar dagen en dan is het weer kerstmis. en. Uh, ja, we gaan natuurlijk wat al beloofd hebben. Wat leuke kerstnummertjes draaien. Uh, ik geloof dat Loes zo zometeen nog even een interviewtje heeft met onze gast. Had ik begrepen. Ja, Ook erg leuk op, natuurlijk. We hebben nog rond. een weerbericht. En Loes heeft nog een recept. En uh, nou, wat zo meer nog voorbij gaat komen. En uh, nou, tussendoor wat gezellige muziek. En het, uh, we beginnen de tweede uur met Mel en Kim.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 Christmas van Mel en Kim. En uh, we gaan Nederlandstalig een hele grote sprong terug in de tijd doen... met Rob den IJs. Geen sneeuw, maar regen. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam.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 Hoe lang was dit wel geleden, Luus? Onze oh. eigen Rob ten Heerlijk. Heerlijk. Een uh, lekkere muziek had die man toch over gehad. Hij heeft heel veel cd's gemaakt. Hè. En zoveel soorten muziek. En, uh, hij blijft nog uh, lekker uh, draaibaar nog steeds. Het blijft, uh, ja, inderdaad. Hij heeft hele mooie nummers gemaakt. Ik heb trouwens een uh, verzoekje. En dat verzoekje is gedaan door een... Uh, een zandvoorder, dat is uh, Ton Haak. Iedereen wel bekend, denk ik. Zeker. Die vraagt een uh, nummer aan voor uh, Tony Zwanenburg en Esther Koning. Die beide in het uh, ziekenhuis liggen. En uh, ik ga proberen om het op zijn zandvoorts te doen. Zoals dat uh, dialect was. Is. Is. Was is, al. ja. Hij uh, zegt, hoi, je Nou, daar lig je dan. Jullie krijgen de groeten van Blankebeel en Pret. En een plaatje over het dorp. Door haar van Zonneveld. Dag hoor. Nou. En hier komt hij dan. Haar van Zonneveld. Het dorp. Het dorp. Het dorp. <totstuken>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 Applaus Heb jij het ook zo rust als je de nummer hoort dat je vol met nostalgie gaat lopen dat je denkt van. Hè. Ik zie je allemaal voor je al die oude ja, dorpse ja, taferelen. Ik zie het bruggetje, ik zie de bomen. Het is wel leuk. En ook, ja. je ziet de, daar, daar zie ik heel veel foto's van oud Zandvoort langskomen. En dan zie je eigenlijk hoe het toch allemaal veranderd is. Ik ben geen echte Zandvoort van geboorte. Maar je herkent natuurlijk ook heel veel dingen nog uit het verleden. En dan zie je toch wel hoe het veranderd is eigenlijk. Ja, ja dat is zeker. En die jongens hier voor ons staan in de uitzending zaten. Die hadden het ook op de Zandvoortse bijnamen. Dat is ook erg leuk hoor. Dat ze uh, heel ook hele verhalen aanwijzen. Beide. En uh, we hebben natuurlijk twee, twee van die hele grote... Uh, ja, kennis op Zandvoort Tony Drommel en Marcel Meijer natuurlijk, die heel erg bekend zijn met Zandvoort ja. En dat ook veel doen met de babbelwagen en zo. En dat zijn dingen die moet ik toch wel een beetje in ere houden, hoor. Dat ja, wel wel, ja, het moet wel een beetje blijven. Altijd dat... gezellig. Hè? Zo is dat. Zing je nog steeds mee met liedjes van Marco? In die oude vogel. Ik wil weten hoe het met je gaat en of je. en uh, was dat nu wij niet meer praten. En ik geloof dat Luus onze gast nog een uh, vraagje gaat stellen. Ja, want uh, de, ja, in deze coronatijd... en Laurens die woont op een woongroep in Noordwijk... en hij zit ook op kickboksen natuurlijk. Maar uh, ja, en dan is het voor dat soort kinderen... best wel heel lastig deze coronatijd. Want heel veel dingen kunnen niet meer. Hè? wat wat, uh, wat kan jij allemaal niet meer... Nou, uh, ik, ik kan alleen nog uh, mijn videobellen een keer boksen en alles en dat soort dingen. En ik kan nog ineens niet meer naar Leiden toe en alles en dat soort dingen. De bus uh, zit, uh, zit leeg en alles en dat soort dingen. Nou, ik vind het best wel, best wel kloten. En hoe doe je dat dan met trainen? Nou, met videobellen, wil ik zeggen, en uh, alles en dat soort dingen. Ja. ja, maar hoe gaat het videobellen dan? Moet je, ga je dan uh, bewegingen doen? Of ga je dan een uh, beetje? gezamenlijk met sporten, is het echt gezamenlijk. Met, met echt alleen maar Kamakura-leden die, uh, die dat doen. Ja, en hoe, hoe gaat het op de woning? Mogen er op de woning uh, vreemde mensen komen? Nee, helemaal niet. Ook niet geen vriendinnen, helemaal niks. Maar jullie op de bouwgemeenschap ook een, een sportzaal neem ik aan, nog niet. Die hebben jullie niet daar. Ja, een aparte. Ja, dat zit er we weer aan de andere kant. Maar die is... mag geen, er mag geen gebruik van worden gemaakt? Nee, nee. nee maar dat is, dat is van een andere woning natuurlijk. Hè? Ja. Dat, dat, dat is één-één, maar... Daar mag helemaal niks mee doen. En hoe ervaar je dit nu, deze periode? Nou, deze periode vind ik echt heel erg zwaar kloten. Ja, Want, ja. Uh, ja, weet je, ik uh, ga wel eens meestal naar de naar toe en alles en dat soort dingen. Maar goed, ik ben ik ben wel ben be best wel bereid om uh, ja, gewoon uh, dingen te doen in mijn kamer, wat, die, uh, wat, ja, wat, wat nu nog ken ik. Ja, en je werkt, je werkt, dan moet je mondkapjes ja. uh, dragen. Dat vind je heel moeilijk, dat vind ja. je heel lastig. ja. En dan, uh, ja, dan bel je me wel eens. Van, ik moet een mondkapje op. En ik krijg het er zo benauwd van. Ja, ik moet ja. nou <laughs> ja. Ja, ja, ja. me voorstellen. Wie heeft het niet? He? Ja. Nee. Dat zijn ja. geen uh, prettige dingen. Maar, want in uh, het gebouw waar wij we werken... Er dus zijn ook, dus ook, ook cliënten daar. En alles en dat soort dingen. Ja. En wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat wat gaan is eigenlijk. Wat, je, je, je hebt mensen die daar corona lopen. En uh, alles. En dat ze doen wat er om je heen gebeurt. Dat, uh, ja, ik ben eigenlijk ook een beetje... Een soort van meelopen met Arie, met mijn werk. ben ik ook een, soort van, ook een beetje oplettend wat er gebeurt om me heen. Waar ik moet met mijn machines lopen, moet met slotmachines lopen. Ja, weet je, je moet wel een beetje kijken wat je doet. Maar je gaat wel vaak zelf naar buiten een beetje, wat, wat, wat, wat, wat, ja, rondjes lopen, trainen of dat soort dingen voor, ja, voor de conditie. Ja, dat is het altijd nu op deze video, zit ik op mijn computer. Ja. Maar goed, weet je, deze video, daar ken je ook niks. Nee, ken nee. Niks. Nee. En dat is van kloot. kloten. Dat zijn tijden Laurens. Ja, en en uh, Laurens. laten we maar hopen dat het allemaal gauw weer beter wordt, vriend. He? Ja, ik hoop het ook. Dan kan je weer zonder mondkapje werken en weer vrolijk naar je werk. Zeker. <laughs> okay. uh, ik hoop dat het echt, uh, dat de koran nog is. Ja, dat hopen we allemaal. Ja. ja. ja. Nou, we hebben weer een uh, gelegenheidsduo uh, gevonden voor een kerstnummer. Guus was en Elvis Presley. Hoe kijkt voor elkaar? Ja, hoe doe je dat toch? ja. <laughs> ja. <laughs> Samengevoegd met Elvis. En, en uh, dat gaf het resultaat van Blue Christmas. Wat hoor ik allemaal, allemaal hier? Huh? Ja. Brontalarm, nee toch? Ja. Nou, nou. Nou, we gaan, we gaan verder met André Hazes. André Hazes. Zullen we dat doen? Ja, dat is, dat is In de spiegeling de straten geeft het licht mij het gevoel van dit feest. je dus ziet geen mens die hier stil en verlaten nee ik was hier al zo lang niet geweest Was de kerstgedachte van ons uh, eigen André Hazes. Hij blijft mooi. Ja, en ik heb uh, een uh, nieuwtje, tenminste, dat neem ik aan. Ik zie het ook net voor het eerst. Dat de gemeenteraad van Zandvoort staat als één man achter de Formule 1. Oké. Okay. Ja, een uh, voor 1 evenement biedt enorme sportieve en economische kansen... voor Zandvoort en de regio. Een Dutch Grand Prix in Zandvoort staat garant voor wereldwijde media-exposure. Ook heeft de, de Raad een motie van duurzaamheid aangenomen. Het circuit streeft ernaar om de duurzaamste Formule 1 race ter wereld te organiseren. En de gemeente gaat daar extra op aandringen en bij helpen. Daarom heeft de gemeenteraad van Zandvoort unaniem ingezet met het voorstel om te investeren in de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. Hij stelt een budget beschikbaar van maximaal 4,1 miljoen euro over de periode 2019. 2022. Wethouder Ellen Verhey zegt hierover... circuit. en Zandvoort zijn al 70 jaar... onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Formule 1 zit in ons DNA. We kunnen het... en we willen het. Van 1952 tot 1985... zijn er spraakmakende wedstrijden gereden... met grote namen... als Schumacher, Senna... Nicky Lauda, Kremel... niet vergeten... Er zijn zoveel inwoners die met warme gevoelens terugdenken aan de Formule 1-races uit die tijd. Het budget dat de Raad beschikbaar stelt is bestemd voor de ontwikkeling, uitvoering van een mobiliteits- en verkeersplan. Door hieraan bij te dragen wil Zandvoort zorgen voor een optimale bereikbaarheid van het evenement... en tegelijkertijd samen met partners werken aan een structurele oplossing. Ik vind het zo'n goed plan. Natuurlijk, zeker. En dat is het ook voor Zandvoort. Het uh, was altijd de periode van het jaar op Zandvoort. Ja, we hebben heen. het nodig. En ik weet nog dat ze bij uh, Graasje Davids uh, vandaan reden. Gewoon over de weg zo naar ja, het ja. Geweldig ja. was ja. dat. Ja, Geweldig. dat mooi. Zeker. Mooie tijden. En ik heb nog een klein opstekentje voor de Zandvoortse ondernemers. Leuk. Ondanks de huidige situatie is het toch ook nog gewoon uh, kerstmis uh, binnenkort. En uh, dit zal vooral in kleine kring thuis gevierd worden en wellicht met heerlijk eten en leuke cadeaus. Denk bij, wel, denk bij uw inkopen dan vooral aan de lokale ondernemers. Ze hebben het al zo zwaar. Zandvoort Marketing en de Zandvoortse Courant hebben de handen ineengeslagen en een overzicht gemaakt. van wat er zoal wordt aangeboden door de Zandvoortse ondernemers. Van heerlijk eten tot leuke cadeaubonnen. Dus bent u nog op zoek naar een goede invulling van de feestdagen. denk dan vooral aan onze lokale ondernemers. Bij deze. Dankjewel, Lus. En uh, dat het maar mag bijdragen. He? Ja. Ja, ja, toch? Dat, dat wil ik uh, zijn, want ze hebben het allemaal nodig. Je kan ook helemaal niks meer, hè? Je kan echt... nee, nee het, is het is alles niet leuk. kan nog online. En nou, nee. de kleine dingen die je dan nog konden... dat ze zeiden van nou ja, als je een stukje stoep hebt... dan kan je daar nog een tafeltje in, in zetten. Mag ook niet meer. Mag ook niet meer. Nee, nee. Het, het, het, lijkt wel, het lijkt wel een klein beetje pesten. We gaan verder met Clanness Grace. Oh, holy night. Hmm. Oh, holy night. Mooi vertoorlijk door onze eigen Amsterdamse Glennis Grace. Uh, hoe is het weer? Hoe gaat het worden, dus? Nou, daar was ik zelf eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar, maar ik ga het vertellen. Vandaag uh, blijft het bewolkt en regenachtig. Het is zeer zacht met temperatuur van een graad of twaalf. En er waait een matige westen tot zuidwestenwind. Vanavond is en blijft het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of zeven. Morgen is het ook nog zacht, met maximaal van 11 graden. Het is nog steeds bewolkt en regenachtig en er waait een matige zuidwestenwind. Donderdag is het in de ochtend nog bewolkt en regenachtig, maar in de middag is het meestal droog met af en toe een zonnetje. En de wind waait uit het noordwesten en het wordt 8 graden. Hoe gaan de kerstdagen eruit zien? Op eerste kerstdag schijnt af en toe de zon. Maar ook is er kans op een bui. De temperatuur stijgt naar de 6 graden. En tweede kerstdag dan neemt de bewolking weer toe en zal de zon amper te zien zijn. Het wordt een graad of 7. De dagen daarna is het bewolkt en zijn er perioden met regen. Soms is ook kans op een kletsnat sneeuw. En zondag is het 7 graden en de dagen daarna liggen de maxima allemaal rond de 5 graden. In de nacht het kwik tot dicht bij het vriespunt. Ik ben eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. Ik ja. wil wel een beetje een, een, zo'n knisperweer. De ja, Witte beetje... Kerst die gaan er geschiedenisboeken uh, geschi Die Ik weet niet moet... dat we die nog meemaken. Een beetje is? vorst met een zonnetje. Dat is toch wel... Wel een tocht. Ja, nou ja, nee. dat mag toch niet. Nee, mag ook niet. Nee. Nou. Nee. Nah. mag toch niet tot negende, na 19 januari dan <laughs> En het weer dat was gemaakt door... Uh... Door uh, Rico Schreuder. Ja, hij moet even gezegd worden natuurlijk. Oké, dankjewel dus.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 A smile. Zonder kerst van thuis, komt, is het uit met de pret. Waar is die nou gebleven? Waar zou die kunnen zijn? Hey jongens, waar is mijn boom? Kappen met die gein. Wie legt het straks uit aan mijn vrouw? Mijn eerstman die is weg. Zou je kwijt zijn? Ja toch? Of Ja. Geen een hebben? ja. Het uh, recept ga jij doen. Ik ga, ja, want uh, het, is het is deze week al uh, kerstmis. Dus vandaag doen we nog even een beetje een uh, luchtig slanke overschotel met uh, ham en kaas. En uh, daar heb je voor nodig. één oh. bakje champignons. Twee preien. Een plak ham van 100 gram. 160 gram garen macaroni. Eén paprika, een pakje ham, kaas of kaassaus van ongeveer 200 milliliter. Een verse of gedroogde bieslook, Italiaanse kruiden, peper en zout natuurlijk. En voor de salade een paar tomaten en één of twee uien. Dressing, dat is naturel, van Slanky. Dus lekker, slank, gezond, snel klaar en het smaakt heerlijk. Eigenlijk is dit recept met uh, volkoren macaroni... maar ik heb er dit keer voor gekozen voor fusilli-pasta. De hoeveelheden zijn voor een dieetportie... dus wil je meer, dan schep je gewoon meer op. Ja, ja ongemakkelijk, tuurlijk. En uh, je bakt de champignons in eigen vocht. Voeg prei, ham, paprika toe en roer tot de prei wat geslonken is. Voeg de garen macaroni toe, peper, zout naar smaak... en roer lekker door elkaar... Maak ondertussen de saus en voeg eventueel nog wat kookvocht van de macaroni toe om het gerecht wat smeuiger te maken. Roer als de saus klaar is er eventueel nog wat verse of gedroogde biesloop door. Doe dit alles in een ovenschaal en giet de saus eroverheen. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet hem in de oven voor plusminus 20 minuten. Terwijl het in de oven staat maak je de tomatensalade. Snijd de uien in ringen en tomaten in plakjes. Strooi er eventueel kruiden naar smaak over... en leg ze om en om in het schaaltje. En giet er wat dressing overheen. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja. Het, ja. klink, het klinkt leuk. En dat heb je ja. waar vandaan? Luus? Dat heb ik van de Smilweb, hè. Kijk eens, als anders mensen dat altijd het altijd nakijken. Als het er, ja, daar kunt u hem op terugvinden. Oké, okay. ja. dankjewel voor deze uh, heerlijke ja. culinaire in Ja, toch? Uh, het volgende nummer, dat is heel toepasselijk in deze tijd, dat is uh, Shafiq. Met de zingelbel. Wat heel toepasselijk in deze dagen, natuurlijk. Ja, um, ja we gaan natuurlijk een beetje naar het eind van het programma toe. Maar ja. dan gaan we toch maar een beetje instrumentaal... Uh, nou, ik mag ik nog wat? Ik heb Oh ik ja, maar wat ik natuurlijk. Ik lees iets heel opmerkelijks. Je weet je, bij de, de, de toespraak van premier Rutte van de ja, week: dat ja. er een heel veel demonstranten waren. Nou, is er toch een man zijn pan kwijt? Wow. Die ligt in de hofvijver. Ja. En de brandweer is met massaal uitgerukt om die pand te zoeken in, hoor. En Rutte helpt niet zelf zoeken. Nee, ah, nee ah, beetje, die hebben het zwak. anders te doen vandaag. <laughs> maar goed, lieve luisteraars, het zit er weer een beetje op. En uh, eens even kijken, dan gaan we even muziek opstarten maar voor het eind. Uh, ook daar doen we maar een kerstfeer. Uh, Luc en ik en onze gast Laurens aan de overkant, die uh, hebben het heel leuk ervaren. Ja, toch? Ja. Je vond het ja. leuk, toch? Ja. Ja. We hopen dat we gezellige muziek gedraaid hebben voor u. En uh, ja, wat Luus en mij betreft, eigenlijk uh, tot volgende week dinsdag, zou ik zo zeggen. Ja, en ik donderdag. En jij donderdag. Kijk ja, dan. met Jelmer zijn we er dan weer de eindejaars... Uh... Wat leuk allemaal. Ja. En uh, natuurlijk voor iedereen vanaf deze kant hele fijne feestdagen. En uh, blijf gezond en uh, denk aan onze uh, lokale ondernemers. Ja.